Robert Balters met het NOS-journaal. Paus Franciscus heeft de regels aangescherpt die seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk moeten voorkomen. Vanaf 30 april geldt de verplichting om verdenkingen van misbruik te melden bij de kerkelijke autoriteiten. Geestelijke, die leiding geven aan katholieke organisaties, moesten dit al sinds 2019 doen. Nu geldt het ook voor niet-geestelijke. En ook is de definitie van misbruik slachtoffer uitgebreid. Misbruik van minderjarigen of volwassenen met een beperkt geestelijk vermogen moest al worden gemeld. Nu geldt het ook voor misbruik van nonnen, priesters en kloosterlingen in opleiding. Bij een demonstratie tegen de aanleg van een waterbassin in de West-Franse plaats Saint-Soline... zijn tientallen gewonden gevallen. Vijftig betogers raakten gewond, van wie twee ernstig. En bij de politie vielen zestien gewonden en zou zwaar gewond zijn geworden. Franse media melden dat vele duizenden demonstranten op de been waren. Er waren zo'n 3000 agenten ingezet. Het bassin is een van de 16 voor boerenbedrijven. De betogers spreken van het inpikken van water door de agro-industrie. In Libanon dreigt grote verwarring, nu is besloten de zomertijd uit te stellen. De klok gaat niet vannacht, maar pas op 21 april vooruit. Een officiële verklaring werd niet gegeven, maar veel Libanese wijzen erop dat de nieuwe datum direct na de ramadan is. Zo is het eerder donker en kan een uur eerder worden gestopt met vasten. Maar de tijdsaanduiding op computers, telefoon en andere apparatuur zal vannacht gewoon overgaan op de zomertijd. Scholen laten nu weten welke tijd ze zullen hanteren. De Nationale Luchthaven haalt alle vertrekkende vluchten een uur eerder naar voren. En tv-stations met veel Libanese kijkers in het buitenland houden ook de zomertijd aan. Het weer, wind en buigheid nemen af en het wordt op steeds meer plaatsen droog. komende nacht trekt een buigebied over het zuiden. Elders wordt het zo goed als droog. Het wordt 3 tot 6 graden. Morgen in het midden en zuiden van tijd tot tijd regen. In het noorden droog en soms zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANB. De A9 naar Alkmaar is dicht bij knopend Holendrecht door werkzaamheden. Onbereiders staan daar door in de file op de A2 naar Amsterdam. Voorknopend Amstel 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A10 Zuid richting Den Haag, voorknopend de Nieuwe Meer 8 kilometer langzaam breiden. De vertraging daar is een kwartier. A10 Noord richting uh, Zaanstad, tussen David Volendam en Knoopend Koenplein 6 kilometer met een kwartier oponthoud. En 256 van naar Beverwijk, tussen Kromenie en West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 I've been good at crying, always wanted to be the tough type ZANG tripping and stuff, talking about we gotta use water, but I always use some milk and cream for you, cause <laughs> I think you're kinda sweet. <laughs> anyway, you always got on some fly blue suit. I might and <laughs> I mean we could just go across the street to the